Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag wordt weer druk overlegd over de coronacrisis. Ministers en deskundigen hebben het vooral over de vraag of de lockdown, die sinds half december geldt, moet worden verlengd. Omdat de besmettingscijfers nog steeds hoog zijn, willen verschillende deskundigen een verlenging van de maatregelen. Ook deze man, die het kabinet adviseert. U wil echt dat er een heel rustiger, rustig vaarwater is. We hebben gezien in de zomer hoe snel het kan gaan als je te snel te veel versoepelt. Bij het RIVM zijn vandaag 6657 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 708 minder dan gisteren. Dinsdagavond is er weer een persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge... en weten we meer over een mogelijk langere lockdown. Jesse Klaver van GroenLinks vindt dat het kabinet moet aftreden vanwege de toeslagenaffaire. In die zaak werden veel mensen onterecht van fraude beschuldigd. en moesten daarom grote bedragen aan de Belastingdienst terugbetalen. Als het kabinet niet uit zichzelf opstapt, dient Klaver een motie van wantrouwen in om dat te bereiken. Zei hij in het tv-programma Buitenhof. Als je met de mensen spreekt wie dit aangaat, de mensen van die meer dan 20.000 gezinnen, ja, dan is eigenlijk maar één conclusie mogelijk. En dat is? Dat is dat het kabinet zijn verantwoordelijkheid neemt uh, en aftreedt. Er blijkt geen bom te zitten in een verdacht pakketje bij een Poolse supermarkt in Alsmeer. Volgens de politie zaten er broodjes in en waren ze vanochtend door een leverancier neergezet. Er was best wel wat paniek, omdat Poolse supermarkten in Nederland de laatste maanden doelwit waren van aanslagen. De omgeving in Alsmeer was afgezet en huizen waren ontruimd. En opnieuw is het in meerdere natuurgebieden, waaronder in Utrecht en Brabant, veel te druk. Ook stond er vanmorgen weer een file richting de Heuvels in Zuid-Limburg. Afgelopen dagen viel daar een laagje sneeuw. En hoewel de burgemeester van Vaals opriep om niet te komen, trokken veel mensen er toch even op uit. Even lekker hier in de sneeuw en het is, het is geweldig. Ja, we zijn heerlijk aan het genieten. Ja. Lekker door de blubber. Ik kan niet begrijpen als het ontzettend druk is, maar er is ruimte genoeg hier. Dus uh, we hebben niet echt last gehad van de drukte. alleen ja, de weg wel. Verkeersregelaars proberen mensen te ontmoedigen om naar het gebied te komen. Het weer, bewolking en op sommige plekken regen. Vannacht blijft het grotendeels droog. In het oosten kans op vorst en gladheid. Morgen vooral bewolking. Het wordt 4 tot 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. In het hele land komt gladheid voor door bevriezing van natte weggedeelten. En tot zover de verkeersinformatie.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 altijd weer apart als ik deze plaat mag draaien van Denise Williams en Let's Hear It For The Boys gaan we even heel ver terug in de tijd hoor toen draaide ik nog in de Chin Chin hier in Zandvoort, Albert-Jan in de discotheek ja. en deze plaat deed het altijd lekker en er werd flink op gedanst Alleen ik draaide hem dan van 12 inch. Wat je nog hele bakken met van die 12 inches. Die heb je nou hele, nog. Helemaal grijs gedraaid. Die bakken heb ik nog steeds. Ja. En die 12 inches heb ik ook. Ja, het, Deze heb ik ook nog op 12 inch. Alleen die waren zo grijs gedraaid dat ze onwijs kraakten. op die SL 1200 draaitafel. En dan moest je er een plens water overheen gooien. <lacht> en dan zwom die plaat in het water. Die was echt kleddernat. En dan uh, ging je later ging je weer uh, de hoes in natuurlijk, helemaal nat. Ja. En dan was die hoes ook weer nat. En die bakken die, uh, die, ja, die dreven zo'n beetje weg, zeg maar, met al die twelf uh, en erin. Ja, een hele, hele tijd geleden hoor. Nou ja, het was... Uh, hoe oud was ik? Een jaartje of uh, 26 of zo, denk ik. Hey, dat is dus heel, heel lang. Nou, ja. hey, dankjewel. Jij ook weer een punt. <lacht> Welkom bij het derde uur met uh, Denise Williams uh, als eerste. Daar hadden we het over. Wat gaan we in het derde uur uh, doen, Albert-Jan? het tweede alpaat is het weer tijd voor Pitch Report. Er is natuurlijk, uh, wordt natuurlijk op dit moment niet gereced. Maar er wordt volop geschoven al en, en, en, en voorbereidingen getroffen... Uh, om wijzigingen in het, uh, in het raceschema aan te brengen. Daarover natuurlijk straks meer. En, hoe heet het? Albon die gaat de DTM rijden. Ja. Dus uh, hij blijft wel testrijden bij Red Bull. Maar uh, zodra het, uh, het, het race schema toelaat, zal hij zich laten zien in de DTM. Maar En verder nog wat meer nieuws. Dat tijdens Pitch Report om kwart over vier. Uh, over het tweetal platen. Uh, we hebben natuurlijk uh, het dieren van de week. Uh, dat is Suzanne. En dat uh, voor Intime heet ze Sus... En Sus is een hond en uh, Sus is naastig op zoek naar een eigen thuis. Daarna hebben we Zandvoort op een zondag live. Een, uh, een, een plaat van een live registratie. Want vroeger kon je kaartjes kopen en kon je nog naar een concert. Dat is er allemaal niet meer bij. Vandaar dat we dat in het leven hebben geroepen. En uh, vandaag is het mijn beurt. Welk het wordt, het blijft nog even een verrassing. Maar in ieder geval een prachtig nummer met een live registratie. Kwart voor vijf is de tijd voor het gedicht van de dag. En we hadden toen bij de nieuwjaarswisseling zo van... hadden we het erover van wat hebben we eigenlijk het meest gemist. En dat was natuurlijk ons stamcafé. Maar ik dacht vanmorgen van, nou, ik heb het stamcafé wel gemist... maar ik heb ook mijn, mijn, mijn, mijn barkeeper gemist. Dus vandaag brengen we een ode aan de barkeeper... Uh, met de titel Mijn Beste Vriend. Want ja, dan heb je nog wel vrienden als je in de kroeg zit. De barkeeper is wel. altijd nog vriend. Maar goed, dat over kwart voor vijf tijdens het gedicht van de dag. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel, we hebben er zin in. En kijk gezellig mee, zfm-live.nl. Dit is Dido. I haven't ever really found a place that I call home. Huh? I never stick around quite long enough to make it.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 There's really nothing left here to stop me It's just a thought Zodadelijk de Pit Maar is deze? Michael Jackson. Nu vanuit een stil en verlaten zandvoort draaien we Michael Jackson en de Smooth Criminal. The FM Race Radio, Pit Report, Pit Report. Het is er weer tijd voor we gaan het nieuws uit de Formule 1 wereld een beetje doornemen. En volgens mij heb je niet heel veel goed nieuws over de start van het nieuwe seizoen. Het rommelt allemaal. Want de kans dat de Formule 1 seizoen in maart in Australië begint lijkt steeds kleiner te worden. Verschillende buitenlandse media melden afgelopen week al dat de race in Melbourne... Na alle waarschijnlijkheid wordt uitgesteld en de autoriteiten en de organisatie hebben inmiddels ook laten weten dat er over uitstel gesproken wordt. De Formule 1-leiding heeft voor 2021 namelijk een recordaantal van 23 Grand Prix op de rol staan. De seizoensopen op Melbourne op uh, 21 maart geprogrammeerd. Onder meer motorsport.com melden echter dat die race later in januari naar verwacht definitief wordt uitgesteld. De gesprekken tussen de organisatie, de overheid en de Formule 1 over de kalender van 2021 zijn gaande. Al dus een woordvoerder van de staat Victoria, waarin Melbourne de hoofdstad is. De overheid legt prioriteit bij de volksgezondheid, maar wil ook onze topsportkalender eh, beschermen. De organisatie van de Grand Prix van Australië bevestigde dat de datum van 21 maart onzeker is. In de komende weken valt hierover de beslissing. En zojuist bereikte ons het bericht dat na de grote prijs van Australië... Eh, waarschijnlijk ook de Grand Prix van China de kalender voor het komende 1 -formule seizoen gaat wijzigen. De organisatie van de race in Shanghai heeft bij de Formule 1 namelijk het verzoek ingediend... om naar de tweede helft van het jaar te verhuizen. De Grand Prix staat nu voor 11 april op het programma. Ook dat wordt vervolgd. Gaat het nog wat betekenen voor Zandvoort, al dat uh, verschuif? Nog niet. Nog hmm. Maar ja, of het publiek bij is, dat, dat, dat zie ik dan ook nog moet, ook maar tussen aanhalingstekens, om het zo maar te zeggen. Uh, zoals gezegd, de Formule 1 voert daardoor waarschijnlijk wijzigingen, verdere wijzigingen door op de racekalender van 2021. Volgens motorsportmagazine.com gaat het uitstellen van de grote prijs van Australië en wellicht ook de grote prijs van China waarschijnlijk niet door. De reden daarvoor is net als vorig jaar de aanhoudende pandemie. De wijzigingen op de racekalender zijn nog niet bevestigd. Volgens de doorgaans goed ingevoerde website zullen de uitgevallen raceweekenden worden opgevuld... met twee races in Europa, om zo toch uh, tot het uh, recordseizoen van 23 races te komen. De Grand Prix van eind april moest sowieso nog worden ingevuld... omdat de eerste race in Vietnam al eerder werd geannuleerd. Op 18 april moet dan opnieuw gereacet worden in Imola in Italië... en op 2 mei is dan opnieuw een race in het Portugese Portimao. Formule 1-liefhebbers opgelet: de races beginnen in 2020 weer 21 weer op het hele uur in plaats van 10 minuten later. Tenminste, dat is het plan. De afgelopen drie seizoenen begon een Grand Prix stevast om 10 over. Dit om de rechtenhouders de tijd te geven om vooruit te blikken in plaats van de uitzending direct met de race te be beginnen. Inmiddels wil de meerderheid van de betrokken partijen het liefst weer starten op het hele uur. De teams moeten nog een goedkeuring geven, maar dat lijkt slechts een formaliteit. En tot slot. Alexander Albon komt dit jaar uit in de vernieuwde DTM-kampioenschap. De Britse Thai verloor zijn Formule 1-stoeltje bij Red Bull Racing aan Sergio Perez. De Duitse Tourwijk Masters, uh, Masters uh, gaan dit jaar volledig op de schop. In het, in het nieuwe tijdperk wordt gereden in de, de GT3-auto's. Met steun van Red Bull zal Albon meerdere races rijden... als zijn werk als reserve en testcoureur voor de Formule 1-team dat toelaat. De Nieuw-Zeelander Liam Rawson, een Red Bull junior, gaat fulltime aan de slag in de DTM. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan, dat was uh, de Pit Report voor deze zondagmiddag. Straks nog veel meer nieuws en het uh, dier van de week, zus En het gedicht van de dag, dat gaat over onze barkeeper Albert-Jan. Wat scheur je nou weer door? Ben je alweer aan het opruimen? <laughs> jongen, jongen, jongen, jongen. Ongelooflijk. Nou, we zijn er nog 37 minuten lang hoor. Sanford op zondag. Kinkt deze dame, Linda Louis nog wel even door. Een beetje een kruis, hè, eigenlijk, zeg maar. De jaren tachtig en uh, class-style. Ja, de wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn... in de Eredivisie zijn inmiddels ten einde... en is toch wel redelijk nog uh, gescoord, Albert-Jan? Uh, ja, met name diegene die jij mag uh, uh, uh, vertellen. SC Heerenveen, Fortuna Sittard, eindstand 1-3. En dan uh, gaan we naar uh, de andere, Sparta-Rotterdam tegen Feyenoord... Oh. Ja, die wedstrijd uh, doen we ook nog een keertje. 0 tegen 2. Ja. Dus uh, Feyenoord uh, doet het goed op dit moment. Ja, derde op de ranglijst. Ja. En uh, na dit weekend. En de VWV Venlo speelt de thuis, speelde thuis tegen Willem II. Lange tijd uh, wist Willem II uh, op een 1-0 voorsprong te staan. Maar op een gegeven moment maakte VVV VWV toch uh, gelijk. En in de slotfase lukte het de VVVers om nog een doelpunt te maken. Dus VVV Venlo, Willem 2 2 tegen 1. En we zagen net een herhaling op tv van een oude wedstrijd, Obi Jan... tussen Ajax en PSV. En die werd gewonnen door Ajax. Maar ja, de kan ze kunnen keren, hè, zullen we maar zeggen. Ja. Om kwart voor vijf Het was uit... Ajax tegen PSV. Wat zou je zeggen? Het was inderdaad uit de oude doos. Ja, inderdaad uit de oude doos. Want kwart voor vijf, dan zijn ze aan de beurt. Hè. Ajax tegen PSV. En speelt die nieuwe mee... We shall at see zeggen vanuit een donker, stil en verlaten zandvoort, hoorde je de single van Kate Bush en The Watering Heights. Het is uh, half vijf geweest, dier van de week zit maar te wachten, ze is wel geduldig, Suzy. Ik heet Susanne, maar vrienden en intemien noemen me Suus, dat roept een stuk makkelijker. Ik ben een kruising boel, boelmastief, dame van vijf jaar. Wegens omstandigheden zoek ik een nieuw huisje.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 En waar verblijft Sus? Sus verblijft momenteel in het dierenthuis Kennemerland, Kees 5 te Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 088 811 3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskenmerland.nl. Want ook Sus verdient een thuis. Dankjewel, Albert Jan. Dus laten we hopen dat Sus weer heel snel een nieuw baasje vindt. Op dit moment zit ze in het Kennen met thuis in Zandvoort, uh, Nieuw-Noord. Gisteren draaide ik veel, even de kunst, en Susanne erachteraan. Dus doelvraag niet. Ja, dat dacht ik nog even aan uh, Henk Wijngaard. Hey Susie, de bui is over, maar dat doe ik ook niet. Nee, Alexander O'Neill en Sherelle. En Saturday Love is hem geworden. Single van Alexander O'Neill en Sherelle gaan we toch een klein beetje terug naar de piratentijd. Nog een hele tijd geleden hoor, dus hebben we hebben het over eind jaren 80. Jor, Alexander O'Neill en Cheryl in The Saturday Love. Zo so, uh, vlak voor uh, SOS Live. Zandvoort op zondag uh, ditmaal, Albert Jan. En de burger is aan u. Klopt, nou ja, ik was <laughs> vanmorgen bezig, maar je hebt hetzelfde probleem als ik. En dan ben je op zoek naar een live registratie van een bepaald nummer. En voor je het weet heb je weer acht uh, opties uh, Klopt, dus. <laughs> op je lijstje staan en dan weet je het niet meer. We kunnen nog wel even door. Dus ik ben blij dat ik net, net even overleg met jou op kunnen hebben, want uh, dat maakte mijn keuze een stuk makkelijker. Ik bedoel, jij was discjockey jockey uh, vroeger uh, in, uh, in, hoe heet die dit, Chin Chin? Klopt. En uh, dat ik denk van, ah, nou, oké, okay, dan die niet, dan die niet. Dus ik hou het simpel uh, vandaag. Eigenlijk uh, ja, een eerbetoon aan jouw uh, discotheek -tijdperk. We gaan uh, naar een registratie luisteren uit 2012... tijdens het North Sea Jazz Festival... wat toen al in uh, Rotterdam uh, werd uh, uh, gehouden. En uh, ja, de grondlegger van de disco... dat was de, die gitarist Nel Rogers eigenlijk. En die heeft veel geschreven voor Chic. En uh, hij, doet, uh, dus hij deed zelf ook heel vaak mee met live registraties. En let vooral op zijn ja, onmiskenbare uh, disco-gitaarspel. Want dat vind je... In een heleboel van die, van, die, van die groepen uit die tijd vind je dat geluid weer terug. Luister live naar het, de uitvoering op het North Sea Jazz Festival 2012 in Rotterdam... van Chic en Nile Rodgers met The Freak. Nou een battle van maken al. Oh, Dan krijg ik het wel zwaar hoor. Nee, dit is gewoon een cadeautje, een cadeautje van mij aan jou. Jeetje, minetje. Uh, Heerlijk was die. Ik moet het toch even gelijk trekken. Want ik bedoel, ik was in die tijd ook uh, discjockey, alleen maar op de hockeyvelden van Groningen. En uh, daar draai ik die plaat ook. Chic en Le Freak. Maar denk Geweldig. Je, live uitvoeringen zijn weer, oh, maar die dat gitaars Het is steeds hetzelfde loopje wat hij doet. En toch klinkt het steeds anders, hè? Zeker, met die zangeressen erbij. Ja, ja, ja. En die hoor je steeds oeh, oe, weet je wel. Weet je waar dat uh, op lijkt? Nee. Op dat uh, nummer van de Michael Zegger Band. Let's All Chant. Oh ja, nu nee, zegt het. Ja, ja, ja, ja, ja. ja hebben ja. deze toch liever? Ja. <laughs> ja, nee, ja. Ik heb de video net ook gezien, dus uh, ik begrijp hem heel goed. Dus uh, dat was uh, inderdaad uh, ja. de SOS Live uh, voor uh, deze dag. Geweldig uitgekozen. Dank je wel, Albert Jan. Graag daarop. Ja, en dan gaan we het nu hebben over de barman.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 Kun je mij dat biertje nog even aangeven? Zo gaat dat nou. Ik weet het, mijn beste vriend. Je wilt sluiten. Bedankt voor het gastheerschap. Ja, ja, ik ga zo naar buiten. Je was weer een luisterend oor. En mijn problemen houd ik jou niet voor. Nee, mijn problemen draag ik met mij mee. Die zijn voor mij en niet voor het café. We nemen er nog één en hopelijk blijf ik op de been. Beste van Galen, beste van Galen, jij spreekt ook alle talen. Wat een mooi gedicht van de dag weer, uh, Albert Jan. Die goede oude tijd, hè? Ja, en, uh, weet ja, dat, je nog wel? Weet je nog wel, die goede oude tijd. Nou heb ik een nummer gevonden dat komt van de CD. Die goede oude tijd. Oh. Zo heet die CD echt. En dat is deze. Oh. Oh. Geef me nog een laatste biertje.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 Ik wil graag wat blijven hangen. Maar het kan niet tot mijn spijt. Nee, ik heb nog niet de hoogte. Maar het is gewoon de hoogste tijd. Ja, Rudy Karel, over dan in de hoogste tijd. Ja, een applausje is het wel waard. Want om ja. kwart voor vijf is hij begonnen. De wedstrijd Ajax PSV... En er is inmiddels gescoord hoor, dus uh, PSV staat voor. Met uh, 1 tegen 0 tegen Ajax, daarin uh, Amsterdam, en meer uh, zeggen we er niet over. We gaan gewoon nog even lekker uh, muziek voor je draaien. Van de single van Mastergate G is uiteraard heel veel gebruikt voor de challenges. Gedaan door de zorgverleners in het hele land en ook buiten Nederland trouwens. Jerusalemma, daar hebben we het over, over deze single. We draaiden ditmaal niet de normale versie, nee, dit was een remix. Je hoorde inderdaad de remix van die single als zo'n beetje het laatste plaatje wat betreft dit programma Zandvoort op zondag. Met uiteraard het uh, nieuws vanuit uh, de Amsterdam Arena. De Johan Cruijff Arena moet ik tegenwoordig zeggen. Daar staat het op dit moment uh, 0 tegen 1. Ja. Ja, verwacht je nou van mij een reactie? Nee, hoeft ook helemaal niet. Maar ik sprak de historische woorden. De eerste zullen de laatste ja, zijn. Jazeker, die hypotheker. <laughs> ik weet het ook niet. Leip. Nou ja, we zullen zien. Ze spelen nog even door. hoor. De wedstrijd is ja. net begonnen. Dus kan er kan nog van alles gebeuren. Ze hebben gewoon te vroeg gescoord. Dat te vroeg gepikt kan ik zijn. Ja, dat is een mooie. Ja, oké, okay, Albert nee. Jan. Oké, okay, oké. Okay. Ga met gerust hard naar huis, dat komt nog wel goed. Goed. Het zit erop. Ja, volgende week zaterdag zijn we er gewoon weer. Klopt, met uh, de Zandvoort op zaterdag. zaterdag. En dan mag jij weer een live registratie uh, regelen. En dat gaan we regelen. Oké, okay, hartstikke mooi. En uh, wij zeggen bedankt voor het luisteren. Hele fijne zondagavond. Bord op schoot. En uh, straks naar uh, de voetbalwedstrijd uh, Ajax PSV kijken. Of uh, nu live trouwens. Volgens mij kan dat uh, via Ziggo via het kanaal. Nou, dat... Maar dat weet ik niet heel erg zeker. Dus... Moet je even uitzoeken. Ja, nee, ik kijk naar Ziggo 401, Maar dat is Sevilla tegen Sociedad. Waar het tussenstand 1-0 is trouwens. Nee, uh, goed. Maar nee, is... dat is uh, Ziggo Sport. Maar oh. je moet het uh, oude Fox kanaal hebben. Oké. Okay. Ja. En dat is kanaal... dat Dat uh, ESPN of zo heet het. Hè? ESPN heet goed. het tegenwoordig. Ja. Ik, ik, ik, ik kijk morgen in alle rust de herhaling wel. <laughs> Oké. Okay. Nou, dat was hem. Wij gaan naar huis. Ja. En uh, tot uh, volgende week. Bedankt voor het luisteren. Dag.